Het is 4 uur, Jeroen Tjapkma met het NOS Journaal. De ontkenning van Srebrenica als genocide... kan zorgen voor misvattingen en nieuwe spanningen. Dat heeft president Izabekovic van de Bosnische moslims gezegd... in reactie op uitspraken van de nieuwe Servische president Nikolic. Die zei gisteren in een televisie-interview... dat de moord op meer dan 8.000 moslimmannen in Srebrenica... in 1995 geen genocide was. In Srebrenica is een ernstige misdaad gepleegd... door een aantal Serviërs die daarvoor moeten worden gestraft... Maar er was geen sprake van genocide, zei Nikolic. President Isobegovic liet in een verklaring weten... dat het ontkennen van de genocide in Srebrenica... samenwerking en verzoening in de regio niet bepaald dichterbij brengt. In Groot-Brittannië wordt de komende vier dagen gevierd... dat koningin Elisabeth 60 jaar op de troon zit. Elisabeth is 86 jaar oud en werd in 1952 als 25-jarige koningin. Ze is daarmee de oudste vorst die ooit over het koninkrijk heeft geregeerd. De langst regerende vorst uit de Britse geschiedenis... is nog altijd koningin Victoria, met 63 jaar en 7 maanden. Vanwege het jubileum is de koningin vandaag bij de Epsom Derby... een belangrijke paardenrace. Morgen is er een botenparade op de Theems. Langs de oevers van de rivier worden een miljoen toeschouwers verwacht. Op maandag is er voor Buckingham Palace een jubileumconcert... met onder andere Paul McCartney en Ed Sheeran. De jubileumfestiviteiten worden dinsdag afgesloten... met een dienst in St. Paul's Cathedral... Daarna is er een rijtour door Londen met aansluitend de traditionele balkonscène. Nuon heeft niet de waarheid gesproken over gezondheidsklachten door vloerisolatie met Peur. Het energiebedrijf zei dat er maar één gezin last had van klachten. Maar in Nieuwzuur bleek er nog een gezin te zijn waarmee Nuon praat. Het bedrijf heeft in april geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen. door klagers een contract te laten tekenen, wat ze niet deden. Het weer overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In het noordoosten kansen op een bui en het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is ready for the Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het derde uur van onze uitzending deze week. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend en. Met we bedoel ik technicus Tim Corbett en ik. En straks ga ik even co-pilot Barbara Elbert wakker bellen. En Eddie Zoe, onze eerste gast in Nachtvluchten Laatste Ronde... zal binnen nu en afzienbare tijd waarschijnlijk de wekker ook wel horen gaan. Tot die tijd nog twee gasten van heel ander plumage Tussen vijf en zes, Gerdy Verbeet en in dit uur André van den Heuvel... in een aflevering van Een Leven Lang. Op 4 juni 1927 wordt de acteur en regisseur geboren. Hij debuteerde in 1950 en is onder meer bekend van het nummer op een mooie Pinksterdag. Dat hij samen met Leen Jongewaard zong. In 1997 was Loes van Toren in gesprek met hem in deze bijdrage van de NPS... Over zijn jeugd, zijn katholieke achtergrond. zijn echtgenote, de actrice Kitty Jansen. zijn carrière en de ambachtelijkheid van het toneelspelen. André van den Heuvel viert komende maandag zijn 85ste verjaardag. We gaan nu terug naar juni 1997. Dag André, we staan hier op de Prinsengracht. Hè? Ja. Ik zou het niet zeggen, De Prinsengracht, met al dat rijdende verkeer, maar goed, ja. En we gaan nu kijken naar jouw atelier. Nou, atelier, mijn speelhokje, kun je eigenlijk zeggen. Ja, ben benieuwd. Ja, het is heel erg leuk, het is gewoon lollig. Eigenlijk, ik heb een beetje het gevoel dat ik terug ga naar af. Hoezo? Terug naar het begin, weet je wel. Toen ik nog in het keramische atelier zat, en daar zit ik nu weer. We gaan hier naar beneden. Weinig mensen weten dat de nu 70-jarige acteur André van de Heuvel keramiek maakt. Het vak waarvoor hij in zijn Limburgse jeugd was opgeleid. Na een grote carrière vol prachtige rollen. Hij ontving tweemaal de Louis d'Or, Nederlands meest prestigieuze toneelprijs. en ontelbare tv- en filmproducties heeft André van den Heuvel zich met zijn vrouw, de actrice Kitty Jansen... gedeeltelijk teruggetrokken op het Spaanse platteland. Maar af en toe wipt hij over naar Nederland, want het toneel blijft trekken. Niet alleen als acteur, ook als regisseur. Deze winter deed hij een succesvolle regie van het stuk De Twaalf Gezworenen... bij het Noord-Nederlands toneel. Tussendoor het koele atelier in Amsterdam... dat hij deelt met de schoondochter van Kitty Jansen... de Japanse keramiste Mariko. Is staan de bovends. Kijk, dat zijn allemaal grote jongens, hè? Kijk. Mariko die gaat... Uh, ik denk morgen of het weekend gaat ze bakken. Deze dingen, proef... Die ovens zien eruit, het is heel raar, als een soort ijskast eigenlijk. Ja, yes, Spierwit ja. van buiten. Ja, ja, maar vergeet niet, het wordt een temperatuur van uh, 1100 graden. Ja. Dus... Uh, nee, het is allemaal in watten ook. Is dat, het is, nee, het is echt heel, heel erg mooie ovens. Deze is, wat... deze is wat kleiner. En van deze ovens, uh, daar mag jij ook gebruik van maken? Ja, ze dus zijn beide van ons. Ja, ja zeker, zeker, ja. zeker. Oh ja. Hier staan dus zes... Uh, uh, geprogrammeerde dingen in, hier in, in deze kleine oven. Maar je kunt steeds veranderen als je bijvoorbeeld iets hebt... wat een beetje risicovol is. Dan denk je, ik stok het te vlug. Dus ik laat het heel langzaam aan, veel langzamer warm worden. Want dan wordt er altijd 900 graden. En als je dat een beetje vlug gaat doen... dan heb je bang dat de spullen knappen. ja. Yeah. Je mag dan niet zo tussendoor een deurtje openmaken of zo. Dat kun je dan via de computer regelen. Ik zou dat niet doen, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Bovendien ook het afkoelen het moet heel langzaam gebeuren. Omdat het, kijk, het ding zit dus 1100 graden en voordat dat ding koud gaat worden, dat moet een heel langzaam tempo worden. Anders komen de scheurtjes in de glazuur. Noem op, noem maar op, noem maar op. Ja. ja, dit is nogal is vrij ingewikkeld. En dat heb jij nu van haar geleerd, of dat wist je zelf nee, allemaal al? Nee, ik wist er zelf een heleboel van. Maar het lollige is dat Mariko dus een heleboel weet. Uh, maar zij, uh, zij, je ziet wat zij dus maakt hier. Dat zijn dus hele andere dingen dan wat ik maak. Hè. Ik maak bijna allemaal nog uit de oude, een beetje figuratieve zaken. Zij maakt hele bizarre fantasiedingen ja. met veel kleuren, hè? Ja. ja. Nou kijk, dit zijn dus de figuratieve dingen die ik maak. Hè. Dat zijn dus, uh, toen we dus het huis in Frankrijk hadden... ging ik vaak daar in Lavendoe in die buurt ging ik kijken naar uh, die Jules Boelers. Hoe die mensen daar uh, zo opgewonden raken... en zo begeesterd bezig zijn met dat ballenspel. Dat is ongelooflijk, een wereld op zich. Hè? Dat is fantastisch. En die mannetjes, die zijn zo verdomd leuk. En, dus ik heb er een serie gemaakt, begrijp je? Ja, het is, het is fantastisch getroffen... Eén met handen in de zak en dikke buik naar voren. Ja, een de ander awesome. die erom nou ja, ja, staat te st kijken. Zet je ja. ze bij elkaar en dan hebben ze een hele politieke discussie. Je kan, het is weer, toch heeft het te maken met mij, met theateren. Dit ook bijvoorbeeld, hè? Ja, dat zijn ja. de enige vier mannen om een tafel. Ja. Wat doen die? Een kaart of zo? Nee, hoe heet het uh, spelletje ook weer met die blokken? Met die blokjes. Uh, Domino's? Domino's? ja. ja, ja. Maar jij zei net, het heeft te maken met theater. Ja, dit zijn allemaal verhaaltjes eigenlijk, begrijp je. Mm. Mariko maakt heel abstracte dingen. Ja. Vormen, vormen, mooie vormen, andere vormen. Kijk, deze, deze zijn eigenlijk, vind ik, ik vind het jammer om deze te glazuren... omdat ze, A, zijn ze erg mooi gebakken. Het heeft een prachtige kleur, vind ik. Misschien dat ik alleen het voetje glazuur voor een soort... Dat, het, dat je ziet dat het mannetje ergens op rust. Dan heeft het een soort basis. Mm -hmm. Nu denk je... Waar, ja, ik mis iets. Ik mis er iets aan nog. Maar ik denk als dat een mooie kleur krijgt... Kijk, deze heb ik bijvoorbeeld... In... Die ben ik nu aan het proberen, die kleintjes. Die kleine kereltjes. Ik heb de, de, de, de, verschillende grote gemaakt. Een kleinetje heb ik gemaakt. Dit is een middelmaatje. Daar staan een paar grote maar je bent zo specifiek op die Jeux de Boelers. Precies omdat je nu net al een paar keer hebt gezegd dat is theater. Ja, ja, ach. Is het omdat je nu gewoon toch zelf minder op de planken staat... dat je het op die manier het... Uh, ja, het compenseert, zeg nou, maar? Nou, nee, dat toch niet. Nee, dat Ik vind het lollig om met die mannetjes iets te doen. Uh, ja, het is een beetje moeilijk om uit je geest eigen dingen te creëren. Kijk, dit bijvoorbeeld, het is... Uh, dit zou je ook weer in het verband kunnen brengen met de jaren. Dit, dit staat nu te drogen. Dit zijn vier soorten klei. Dit is gewoon een proef die ik maak. Dit is een vrouwfiguur met allemaal strepen, geschilderde strepen. Ja, het zijn vier Ze soorten knield. klei. Ja. Ja. Ja. Maar ik noem haar dus maar Ondien, omdat het zo onwezenlijk is. Het is heel, het heeft, maar ondien is dus het hele mooie stuk. Ja. Van Annoei, hè? Ja, Annoei. Ja. Maar kijk, dit is een heel onwezenlijke... Is er nou water? Wat is het nou precies? Ja. Dat weet je dus niet. Maar dat is dus het aardige hiervan. Wanneer ben je er nou zo, zo weer heel erg in gaan duiken... in uh, ja, iets wat natuurlijk eigenlijk nou, ja. je allereerste vak was, zeg maar? Ja, eigenlijk gaat het... Ja, als kind heb je dit geleerd en dat heb ik jaren gedaan. Dus je vergeet het niet. Je vergeet het, niet. het is toch iets wat in je zit en wat eruit, wat eruit wil. En ik vind, het lollig. ik vind het lollig om te doen. Maar toen je zo druk met je werk bezig was, dan ben je dan, natuurlijk minder toegekomen. Natuurlijk doe je niet, nee, nee, nee. nee. Het leuke is dat je hier geen applaus voor nodig hebt. Je bent tevreden met wat je hier aan het doen bent. En je vindt het zelf leuk of je vindt het niet leuk. En als het niet leuk is, dan sla je met je vuist die stomklei in elkaar. En dan is het weg, over. Ja. Maar applaus heb je hier niet bij nodig en dat is heerlijk. Ja, toch? André van den Heuvel werd op 4 juni 1927 in het Noord-Limburgse Tegelen geboren. Het hele dorp stond in het teken van de keramische industrie, de katholieke kerk en natuurlijk de beroemde Passiespelen. Het was een gezin met vier zonen waarvan André de jongste was. Samen met zijn broers was hij koorknaap in de Sint-Martinuskerk. Op een gegeven moment zongen we dus alle vier, want ik heb drie broers, had ik boven mij, zongen we in het koor. En mijn moeder huilde dan in de kerk, zoals dat hoort, want die vond het prachtig. Maar alras werd weg, dus mijn oosterbroer, te oud, zijn stem brak, en dan ben je als koorknaap, dus uh, dan moet je weg. Dus dat werd drie, toen werd het tot twee. Ja. ja. <laughs> zoals de tien kleine lerertjes. Zeg, en, en je ouders, wat waren het voor soort ouders? Mijn ouders, mijn vader was een gewone arbeider in uh, wat in tegelen dus was. Dat was de steenfabrieken en de dakpannentoestanden. Dat waren dus grote uh, bedrijven. Met, uh, ja, daar was hij dus een arbeider. In de ovens werkte hij daar. Het inzetten van stenen en uh, spullen in de ovens. Van, van die lopende ovens, kringovens heette dat en zo. Als keramische jongen heb ik er nog een beetje mee te maken gehad. Ja, ja. Ook nog. En jullie hadden het gezellig met elkaar thuis? Bijzonder, ja, ja. ja. Ik heb bijzonder respect voor mijn moeder. Ik hield van haar en ik, hoe ze het uit heeft gehouden met die vijf kerels eigenlijk. Want het was echt een mannengezin. Vier zonen en één, en één man. Nou... Als moeder. Maar je zei net, ze was erg trots op jullie toen ze, ze jullie daar zag staan in de kerk, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, dat vond ze prachtig. Ja, maar je had als koorknapper had je dan zo'n rood, zo'n rood lang gewaad aan... met zo'n wit hesje eroverheen en een keppeltje op de kop, zo'n rood keppeltje. Dat zag natuurlijk bijzonder snoezig uit, ja. lijkt mij. Dus je hebt dan eigenlijk een, een katholieke... is dat nou een streng katholieke opvoeding geweest nee, die je hebt gehad? Nee, nee, nee, nee. A, de, a, absoluut een, uh, een zuidelijke katholieke... Ja. Opvoeding heb ik gehad. Dat was ook het verschil toen ik later, dus in mijn later leven, Tom Lutz leerde kennen. als regisseur en als collega. Het, het, hoe ik dacht over het katholicisme en hij. Dit was duidelijk, dus een katholiek van boven de Moerdijk... strijdvaardige katholiek. toch altijd bang voor die Calvinisten. Een soort in verzet. Ik bedoel, in. Ik moet opkomen voor mijn. Dat hadden wij helemaal niet. Dat katholicisme van ons is altijd dicht tegen het café aan. op de hoek naast de kerk. Hm. Met een pint bier. Je hebt ook nog uh, meegespeeld, want Tegelen is beroemd als een passiespeler. Ja. Daar ja, heb je dus ja. ook uh, als jongen in meegedaan. Ja, dat moet je doen. Tuurlijk. Als je gevraagd wordt, dan, dan moet je dat doen. Vind ik, tegelen is zo was zo'n kleine gemeenschap. En uh, op een gegeven moment door je vrienden en vriendinnen. Die zeggen, ik doe het ook, ik doe het ook. Nou, dan doe jij het ook. Maar dat had dus niets te maken met misschien toen al toneelambities of zo? Iedereen deed gewoon mee, in tegelen. Nee, het had helemaal niets te maken met toneelambities voor nee. mij. Nee, want mijn bedoeling was om beeldhouwer te worden. Ja. Dus. ja, Iedereen deed mee, het was gezellig. We waren er met 300. Ja. Ik bedoel, en er waren de ouderen bij en de, soms ook de moeders en, en de kinderen. Want je had een heel volk nodig van alle leeftijden. Ja. ja. Je zegt net, ik had geen toneelambities. Hè? Je bent toen naar de uh, uh, Jan van Eyck Academie gegaan, is dat nee, zo? Nee, nee, wat moest verder nee, nee. verlopen toen? Nee, nee, zover heb ik het nooit... Uh, uh, uh, ik heb dat niet bereikt, de Jan van Eyck Academie. Dat was boven mijn competentie. Bovendien was er toen een heleboel gebeurd in mijn leven. Nee, in Tegel had je dus die prachtige keramische ateliers... Ja. van Russel Tiglia. En dat waren van wat? Russel Tiglia. Dat waren, dat waren bijvoorbeeld ook de grote bedrijven van de dakpannen en de stenen. En naast die hele grote steenfabrieken hadden ze dus ateliers... en dat waren dus de keramische pottenbakken, vazen, beeldjes, noem maar op. Alles maakten ze daar. En eh, daar ben ik naartoe gegaan. En daar kwamen ook eh, kunstenaars als Charles Eyck, Charles Vos, Wim Harzing... Van Mook, René Smeets, dat soort jongens. Maar goed, dat waren dus grote mannen, die kwamen daar hun opdrachten uitvoeren. Dat waren dus opdrachten die ze dus kregen. Want Wim Haarsing die woonde, geloof ik, in Utrecht of zoiets. En Mook, die woonde, van Mook, die woonde ergens in Kuik. Een hele mooie beeldhouwer, overigens. En uh, die kwamen daar hun... Charles Eick, die heeft daar bijvoorbeeld de kruiswegstaties gemaakt. En dan moesten wij, die kruiswegstaties, dat waren dus dingen van twee meter hoog. Dat waren dus reliefs, ja. hoogreliefs die tegen de muur werden geplakt. En die moesten wij opzetten. Zoals de maestro kwam, daar waren wij een week aan bezig... dan maakte hij die dingen af. Daar was hij dus een dag of drie mee bezig en dan maakte hij de dingen af... en zette een handtekening eronder. En dat moesten wij dan weer klaarmaken en uitholen voor in de oven. Zodat het dus, als het hartstikke droog was, in de oven ging... gebakken werd, geglazuurd of niet... En dan werden ze dus uiteindelijk in, in de kerk tegen de buren metseld. Die dingen werden daar allemaal gemaakt. En daar hielpen wij dus die kunstenaars mee. Dus die al vrij snel in aanraking met uh, ja, dat soort mensen. Hmm. Daar groeide ook bij een aantal kerels, zoals onder andere Piet Killars... die op het ogenblik dus een hele mooie expositie heeft in Venlo, van Bommel. Die is dus ouder dan zeventig. En Dries Engelen, Frans Gast en dat soort jongens. Wij waren dus gewoon... Van plan om tegelen na de oorlog. Want dat was eigenlijk allemaal in de oorlog spelen zich ja. Dus na 1945 om dan naar Maastricht te gaan. Naar de Middelbare Kunstsrijverheid. Wat we ook gedaan hebben. Drie Zeggele en ik ook. Nou, daar heb ik dus twee jaar gezeten. Op de Middelbare Kunstsrijverheid. Ik dacht toen ik daar was. Want ik werd rijp voor de militaire dienst. Ik kreeg uitstel. Want mijn broer was al in dienst. Ik kreeg hoe het broeder, broeder uitziet. Oh, ja. ja. Maar eh, broederdienst. Maar dat lukte niet, eh, omdat eh, wij niet wisten dat iedereen naar Indië moest en zo. Maar ik heb dus twee jaar heb ik dus op die middelbare kunstnijverheidsschool gezeten in Maastricht. Met van plan om dus later naar de Jan van Eyck Academie te gaan. Want je moest eerst de middelbare kunst- nee, ja. afmaken, wil je dus naar de Jan van Eyck Academie. Ja, je zei net oorlogstijd, heb je wat gemerkt van oorlogstijd daar in Tegelen? Uh, ja, Wat oud uh, was je toen, 12, 13, 14? Uh, nou, reken even uit. Ik was uh, 45. Uh, ik ik geloofde dat ik 15 of 16 was toen de oorlog ja. afgelopen was. Het, la het laatste half jaar heb ik moeten onderduiken omdat ik te groot werd. Want toen werd ook iedereen gevraagd daar of opgetrommeld door die Duitsers. Je moest dus loopgraven graven en uh, tankvallen en zoiets. Maar daar ben ik, te ik was te bang omdat de Duitsers ernstig bombardeerden daar. Want tegelen lag namelijk heel erg vervelend. Want het was het bruggenhoofd, in wat de Duitsers nog hadden... in Blerik, bij Venlo, waar Tje Boermans die hele mooie film... die serie over gemaakt heeft, de Partisanen. Dat bruggenhoofd, dat was daar toen. En iedereen dacht, die Amerikanen bevrijden ons nu, die komen eraan. Maar nee, die Amerikanen kwamen niet meer. Dus die hebben een half jaar, heeft toen tegel aan deze kant van de Maas... Is toen niet bevrijd geworden. En dat half jaar was een heel lastig en heel moeilijk jaar. Ja, dat was waar in de klem, eigenlijk. Ja ja ja. ja, ja, ja. Je zei net, je hebt ondergedoken gezeten toen? Ja, dat moest je doen. Want ik, ik was, omdat die vliegtuigen overkwamen, om dus die brug bij Venlo alsmaar te bombarderen. En s'nachts ook, die Engelsen die schoten van de andere kant van de Maas granaten af tegen die Duitsers. En, uh, dat hele gebied werd dus volgelegd, vol met, uh, hoe heet dat uh, uh, mijnen. Dus het was een beetje link om daar uh, toch te graven voor die Duitsers. En dat hebben we niet gedaan. Toen ben ik ondergedoken. Als 16-jarige jongen, zoiets hè. En van de bevrijding hebben we eigenlijk de eerste twee dagen niets gemerkt. Want uh, dat ging met een omtrekkende beweging. Generaal Patton, die ging via Roermond, ging die helemaal door Duitsland heen zo richting Nijmegen. Die hele hap, dat sloot hij meteen af. Dat heeft hij ingesloten. Dus wij zagen pas na twee dagen, zagen wij de eerste Amerikaan binnenkomen daar in Tegel. Kort na de oorlog, op zijn negentiende jaar... haalde André van de Heuvel het diploma van de middelbare kunstnijverheidsschool. Zijn plannen om nu eindelijk in die richting verder te gaan... werden doorkruist door de oproep voor militaire dienst. Soldaat worden in Nederlands-Indië. Hij bleef er twee jaar, een veelbewogen periode. Als ik erover vertel, dan is het net alsof het... Of het... Ja, of het uh, over een andere jongen gaat of een andere man gaat. Er is, zoveel, er is zoveel gebeurd daarna in mijn leven... dat ik me daar uh, over die periode niet meer kwaad maak. Maar in wezen ben ik dus verschrikkelijk kwaad... wat toen de Nederlandse regering al die jongens van die leeftijd heeft aangedaan. Dat je in het mooiste tijd van je leven... voor je opleiding, de keuze die je wil maken in je leven... wat je wil doen van 19 tot, laten we zeggen, 23 jaar prachtige leeftijd, energiek, sterk, noem op alles. Dat je dan dat daar moet doen wat totaal zinloos was en levensgevaarlijk, want ik ben gewond geweest dan. Ja. Ja. En de dode om me heen zien vallen. Ja. Onze Nederlandse jongens. Je zei net van, het is net of ik dan over iemand anders praat, ja, ja. maar als je jong bent, onderga je dat anders. Hè? Ja, maar bovendien wisten we niets. We werden dom gehouden. En wij kwamen dus uit een, uh, uit een tijd dat men nog geloof hechtte aan het gezag. Men was nog meer onderdanig dan nu. Men had niet zo uh, onmiddellijk tegenspraak. Dat is, de, heeft de jeugd, de jeugd nu wel. Men discussieert onmiddellijk. Dat was toen helemaal nog niet in de orde. Dus men ging gewoon... Er waren een aantal dienstweigeraars. Jawel, principiële jongens. Maar... De, het grootste gedeelte van onze generatie had dat niet. Men ging als men dat moest doen. Dat, was toch, dat had toch te maken met de opvoeding... met de generatie waaruit wij komen. Je had toen misschien nog een idee... Van dat je toch iets voor je land deed. En Jan, later wat je net zegt, dan heb je zo'n kater. Als je dan terugdenkt natuurlijk wat er gebeurd is. Dat idee dat je iets voor je land deed... dat denk ik niet dat ik dat had. Ik geloof dat niemand dat had. Maar ik... ik... Kijk, wij zijn ook bevrijd door Amerikanen. En dat hebben we als geweldig ervaren... dat andere mensen ons bevrijden van de Duitsers. Dus ergens dacht je, ik denk dat ik dat maar moet doen... want wij moeten de mensen daar bevrijden van. Maar dat was een leugen. Want wij hoefden die mensen helemaal niet te bevrijden. Die mensen die wel zelfstandig zijn. Maar dat is ons nooit met zoveel woorden duidelijk gemaakt. Men heeft tegen ons gezegd, nee, dat zijn Japanners... en dat volk, Nederlands-Indië, is van ons helemaal niet. Nee. Maar goed, het is een hele um, politieke... Gewond geraakt ben je toen, hè? Ja, ja, ja. ja, licht gewond geraakt, ja. Dat heeft een aantal weken geduurd. En, uh, maar geestelijk heb ik dat toch... En niet alleen dat, maar ook omdat er dus uh, doden vielen... die ik dus erg goed kende, jongens van mij... Heb ik daar toch geestelijk zo'n klap van gehad dat ik op een gegeven moment uh, toch afgevoerd ben als uh, soldaat aan de frontlinie? Dus ik moest terug naar Samarang en toen heb ik daar ook zo'n waarheidsspuit gehad, want ze dachten dat ik de singuleerde. Wat, dat werkt dat dus... hmm? Hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat? Ik geloof dat het iets te maken heeft met een alcoholpercentage... of weet ik veel hoe het gaat. Maar je krijgt dus een spuit en dan blijkt je dus allerlei dingen te gaan vertellen. Terwijl je het zelf niet weet. En zo, ik weet niet of dat mag. Ik geloof dat het niet mocht, maar goed. Ik heb zo'n ding gehad. En uh, Het bleek dus dat ik niet stimuleerde. En toen heeft dokter Duursma, herinner ik me nog heel goed... die zei, uh, je moet niet naar Nederland teruggaan nu. Je moet hier geestelijk weer helemaal in evenwicht komen. En die uh, heeft gezorgd dat ik op een bureautje kwam te zitten... terwijl ik helemaal niet kon tikken. Bij een prachtige oude Dakers van een knil. En ja, ik had helemaal niks te doen daar. Dus, maar daar kwam ik toch in een soort evenwicht terecht. En ben later gewoon met mijn eigen bataljon weer teruggegaan naar ja, ja. Nederland. Ja. In 50. In 50 ja. ben ik teruggekomen. Tijdens zijn ziekteverlof in Semarang maakte André van der Heuvel... met een collega literaire programma's voor de radio. Terug in Nederland voelde hij niet meer zoveel voor de beeldende kunst... en meldde zich bij de toneelschool in Maastricht. Ja, ik was er toch achter gekomen dat ik uh, niet de man was... en misschien heeft dat ook heeft het te maken met die ervaring in Indonesië... dat ik niet de man was die alleen in mijn atelier dingen kon maken en zelf kon besluiten... nu is het goed, nu is het niet goed. Dat eenzame gevecht, daar was ik bang voor. Alleen in dat atelier, want dat is het toch, als kunstenaar. Je bent daar wel, maar ik vind het een hele, hele zware opgave... die je jezelf stelt. En in het theater is het zo dat je met z'n allen bezig bent En je maakt met z'n allen een voorstelling. De discussie die er ontstaat als je bezig bent, ook op school al. Dat was een verademing voor mij. En dat vond ik heel aangenaam. Om ieders mening te horen en met z'n allen komt er dan op een gegeven moment toch datgene uit... wat je bedoelt en wat je wil. Toen ja. ben je toch in Amsterdam beland uh, bij ja. de toneelschool. Uh, waarom was dat, die overstap die je maakte? Nou, kijk, Maastricht is natuurlijk een heel endweg. En de leraren die daar les gaven, Caro van Eyck... Uh, Joris Diels, Ieder Wasserman... dat waren grote mensen aan het Nederlands toneel. Op een gegeven moment kwamen die niet meer. Want die kregen hele grote rollen spelen en dan... Toen gingen er dus op, na tweeën er dus een aantal van deze mensen weg. Die kwamen niet meer. Toen dacht ik, ja, Jezus, wie blijft er hier over? En wie komt er nieuw? Wat ik hoorde, vond ik uh, niet zo denderend. Die dus als leraar daar zouden komen. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga een vergelijkend examen doen in Amsterdam. En dat lukte. En daarom ben ik naar Amsterdam verhuisd En heb hier een examen gedaan ja. in Amsterdam. En toen zat je misschien meteen uh, in, uh, bij de bron eigenlijk, hè? Want na die school ben je in Nederlands Comedie beland. Ja, ja, ja. ja, ja kijk, in Amsterdam gaf les. Uh, uh, Ang van der Moer gaf les. Hanbert van der Berg gaf les. Dat waren dus uh, kanonnen van, van mensen. Nou, die, die, die, die, die zag je s'avonds spelen, maar overdag had je les van hun. En voor hun was het een kwestie van even op de tram stappen of met de auto. En het, uh, want Ang die kwam meestal om een uur of negen al... En die gaf tot elf uur les. En dan ging ze naar half twaalf van de repetitie toe. Dat was ongekend. Handbens van de Berg precies hetzelfde. Kijk, en als je met deze mensen in aanraking komt... ja, dan krijg je zo'n vertrouwensbasis van leerling-leraar. En zeker als het dus over uh, toneelspelen gaat... ja, dan zeggen ze op een gegeven moment... Uh, zeg je, gaat me toch niet vertellen dat jij naar de comedie gaat... als jij uh, nee, een examen ja. hebt gedaan... Terwijl ik toen zeven aanbiedingen had, toen ik dus eindexamen deed. Van zeven gezelschappen. Uh, dat zijn dus eigenlijk ook een soort leermeesters geweest, hè, voor jou. Wat heb je dan nou eigenlijk, als je nou even helemaal teruggaat... voor je gevoel, het meeste van geleerd van die mensen? Het meeste opgestoken? Ja, dat is... Dat is heel moeilijk te zeggen. Het is, wat ze, wat ze, wat ze deden... En wat de bedoeling was, is je fantasie ontwikkelen. Maar dan de fantasie zo ontwikkelen... dat die parallel loopt met de tekst die je krijgt. Want dat is toch de gebondenheid die het theater heeft. Theater, dat is toch... tekst, daar moet je van uitgaan. Maar rondom die tekst heen, daar moet je wel dicht bij de buurt blijven. Daar zit fantasie genoeg. En om dat, om dat in vorm, in een theatervorm om te zetten. met je eigen persoon. dat is dus de kunst. Dat is dus de bedoeling. Om dat geestelijk en lichamelijk een vorm te geven. Daar kwam het wel op neer. En die tijd bij de Nederlandse Comedie, hè? wat, wat uh, Heb je daar waarschijnlijk hele goede herinneringen aan? Ja, ja God, natuurlijk een bijzondere herinnering heb ik daaraan. Ik zeg vaak tegen Kitty dat. Uh, uh, Kitty Jansen, jij vrouw? Ja. Dat, uh, wij, hebben, wij hebben enorm geluk gehad. We hebben nog net de mooiste tijd van het theater meegemaakt. Ik wil niet zeggen dat het nu allemaal slecht is. Maar we hebben een fenomenale tijd meegemaakt waar eigenlijk alles kon. Vergeet niet dat er twaalf premières per jaar waren met gezelschap. En je speelde toch gauw in acht voorstellingen. Speelde ik. Maar, dat betekende acht regisseurs. Twee keer Ambens van den Berg weliswaar, misschien twee keer Johan de Meester... maar ook een Engelse regisseur, ook een Duitse regisseur. Dus je maakte zoveel mensen mee die weer met andere fantasieën aankwamen. Met andere impulsen. En dat snoof je allemaal op. Dat, ge dat gebruikte je allemaal... Was dat dan niet een hele zware tijd van, van uh, in nou, die bus uh, s'avonds spelen, één rol, uh, volgende dag weer repiteer aan een andere rol. Dat was ja, allemaal maar, haalbaar. Moet je horen, lieve Loes. Ze noemen het hier in Amsterdam de theater, theaterfabriek of zoiets, hoe heet het nu? Toneelfabriek. De toneelfabriek. Maar dat was het bij ons echt, echt. een toneelfabriek. Je leefde gewoon of in de bus of op het toneel of in het ja. repetitielokaal. Thuis bij je kinderen. Wat was je daar? Niet vaak. Om te eten en om te slapen. En ja, jullie hadden toen ook een goede tijd. Hè? Want het was de tijd van de opbouw. Mensen hunkerden natuurlijk ook weer van uitgaan, theatergaan. Geen televisie was er in die tijd. Ja. Ja. Dus het was heel inspirerend, lijkt mij. Ja, de geboorte van de televisie hebben we gewoon meegemaakt. Ja. Daar, in dat kleine kerkje daar in Bussen, Dat hebben we allemaal meegemaakt. En daarvoor was het zo... Dus het theater was het enige, de uitgangsvorm. Na de oorlog was het ja. geweldig natuurlijk. Theater staat ook altijd stamp, stamp, stamp vol. Ja. Ja. Dat wil niet zeggen dat het altijd heel goed was dat theater. Want een voorstelling als Macbeth, dat zag er wel prachtig uit, Kof van Dijk, Macbeth, Ang van der Moor Lady Macbeth. Maar achteraf, nu bekeken, kan je zeggen ja. Maar men ging ook vaak naar een acteur toe als toeschouwer ja. en niet voor het stuk. Het sterrendom mochten toen? Het sterrendom mocht, ja zeker, ja zeker. Ja. En Co van Dijk is echt een de, was, een ster, was echt een ster. Ja. Terwijl voor ik, als je mij heel persoonlijk vraagt... vond ik Co niet zo'n briljant acteur. Het was een ongelooflijk ego. Ja. Met een charisma. Geweldig. Maar ik vond Co in de klassieke stukken vaak helemaal niet zo mooi. Heel exuberant was hij. Ontzettend, ja. ontzettend. Ja. Ik vond Co het mooiste in zijn kleine rollen. In De, de Man van de moord in André, in de kerstentuin. Dan was Koop, Co... vond ik, heel, heel erg mooi. Ja. Kijk, Guus Hermes was natuurlijk een acteur die veel... Ja, hoe noem je dat? Veel dunner, veel fijnzinniger bezig was als acteur. Die trilde, die vibreerde, ja. Guus. Dat ging je door... Da, da, da, da. Dat greep je onmiddellijk. Wat die st Daarom koste, het kostte Guus ook ongelooflijk veel moeite om te spelen. Rollen te spelen. Ik heb veel met hem mogen spelen later. Maar Guus vond het heel moeilijk gewoon. Mm -hmm. En hoe zou je jezelf omschrijven als acteur? Dat, uh, dat, dat kan ik zelf niet. Dat kan, nee. ik, uh, dat kan ik zelf niet zo goed. Maar welke rollen speel je het liefst? Welk type rollen? Ja, dat is natuurlijk ook. Um... Mooi, Kijk, ik, ik, ik, ik, ik ben graag ik, vooral de laatste, de laatste jaren, laten we zeggen, van mijn carrière. Ik, heb nooit, ik ben nooit zo, zo gauw tevreden geweest over mezelf, maar bovendien dus, uh, vond ik het niet prettig om de meest voor de hand liggende weg te kiezen. Als je dacht, die rol die is altijd zo gespeeld... dan uh, dacht je, nou ja, dat, is, dat, ja het is zo, dat zou wel zo moeten. Ik zocht dan altijd toch dat er in die tekst aanleiding was... om die rol van een andere kant te bekijken. Zo'n rol bijvoorbeeld als potzo in, de, in, de, in, de, in de Wachten op cadeau. Nu op het, eind, op het eind, daar bij het nationale Toneel. Dat is altijd als een vreselijke bullebak gespeeld en noem maar op. Een krachtige. Ik heb er een hele filijne, komisch, onbetrouwbaar-achtige man van gemaakt. Dat niemand precies wist wat je met die man eigenlijk moest doen. Maar die zelf daardoor zo zoekende was als net die twee anderen. Het is maar net de invalshoek die je dan, die je dan pakt. André van de Heuvel was in de loop der jaren uitgegroeid tot een van onze meest toonaangevende acteurs. Na de Nederlandse komedie speelde hij bij het Rotterdamse toneel en bij toneelgroep Centrum. Hij excelleerde in dramatische rollen. Groot was dan ook de verbazing toen hij in 1965 een rol aangeboden kreeg in de musical Heerlijk Duurt het Langst van Annie M. G. Schmid en Harry Banning... Als tegenspeler van Connie Stewart en Leen Jongewaard. Ik begreep helemaal niets waarom ik gevraagd werd daardoor. Annie Schmid vroeg mij. Ik was gewoon... Uh, uh, uh, uh, uh, waar, waar speelde ik? Ja. Ik geloof bij Centrum of zo. Toen ineens kreeg ik die, uh, Annie Schmid, die belde op en die zei... Dre, ik zou zo graag willen dat je naast Connie Stewart... Wat, uh, ja, Connie Stewart was voor mij cabaret. Ja. Dat ik een musical... Ging spelen. Ja, ik heb je gezien in een en ik zou zo graag willen dat jij dat deed. Want ik heb gehoord dat je zingt. <lacht> Wat je zingen noemt. Maar goed, dat heb ik gedaan. Ja, inderdaad. Nou, ja, dat is een hit geworden ook, hè? Met de Evergreen uh, op een mooie oh, Pinkster. Pinksterdag. Met Leen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Op een mooie Pinksterdag.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 Met de kleine meid. Na een jaar musical te hebben gedaan, gaat André van de Heuvel als eerste acteur mee naar Globe, het nieuwe gezelschap dat Ton Lutz in Eindhoven had opgericht. Hoewel hij het bij Globe ergens een zin heeft, besluit hij na vier jaar samen met Kitty Jansen een eigen theatergroep in de vrije sector op te richten: Katrijn Theaterproducties. Van waar die overstap? We begonnen daar gelopen en ik speelde een hele mooie rol. Ik speelde Othello, ik speelde Poem, Thiranzen, knecht, Knecht, die Noem maar op. En ik had toen een verhouding met Kitty. En ik dacht op een gegeven moment, hoe lang is het nou geleden... dat Hans van den Berg en Ank, Wie is bang voor Virginia Woolf heeft gespeeld? Negen jaar geleden... Toen dacht ik, ik wil die rol van Charles best spelen en dat lijkt me een mooie rol voor Kitty. Magda. Die mag Dus ik vraag dat stuk op. En dat stuk dat kon je kopen. Ik kocht het stuk. Maar ik moest lang wachten vanuit Amerika of ik dacht, of ik het kreeg, ja, of nee. Toen werd op een gegeven moment kreeg ik een bericht. Ik moest zoveel. Uh, de ik weet niet, 30.000 of 15.000 dollar overmaken naar die rekening. Meneer Olby. Ja, nou, dat deed ik dus. En toen zei ik steeds tegen Kitty: als we in de bus zaten en naar een voorstelling gingen van GLOBE. Je moet in de bus niet denken dat wij dat stuk gaan spelen. Want Ton zit daarvoor in de bus. En als wij dat denken, als je dat hm. denkt. Dat gaat als een fluïdem door hem hoofd. En dan weet hij het. Dus niet te denken. Nou, op een gegeven moment ging ik dus naar Ton toe... en dan zei ik, Ton, ik ga weg volgend jaar. Waarom ga je weg? Nou, ik zeg, ik ga een, een, een stuk spelen met Kitty. Ja, maar dan kun je hier toch ook bij mij? Ik zeg, nee, dat, dat, dat kan ik niet. Want dat stuk, dat, uh, dat speel ik dan niet, dan speel jij het. Nee, ben je gek dat spelen, jij. Wat voor stuk is dat dan? Nou, omdat ik het stuk toen had, de rechter had... toen zei ik, wie is bang voor Virginia Woolf?" Nou, toen was hij even stil. En later zei ik nog eens tegen hem: Ton had ik gelijk. Ja, had jij het gespeeld? Ja, tuurlijk zei hij. Ja, <laughs> klopt. Maar voor, was dat nou niet een waagstuk? Want het was een enorme klapper geweest destijds in Nederlands comedy. Ja, ja. Ik herinner me dat we geld hebben moeten lenen bij de bank. En ging, toen gingen we naar de bank toe. Hans Tobi die had ik gevraagd om dat zakelijk allemaal voor elkaar te boksen. Want dat uh, had ik dus totaal geen verstand van. En Hans was een gedegenzakelijke jongen. En die zei "Dreven we gaan naar de bank toe. En toen gingen we naar de bank met dertig contracten van schouwburgen, wat we in onze zak hadden. Die zeiden, kijk, die mensen willen het stuk allemaal hebben. Dus dat bedrag hebben we op papier, maar dat hebben we niet echt. Kunt u ons dat voorschieten? En toen zei de bank, op deze gegevens doe ik dat. En toen hadden we het geld, toen konden we het decor bouwen en noem maar op. En de voorstelling stond er. Zo is het begonnen. Maar wij dachten gewoon, we doen één, één stuk en dan houden we op. Ja. En waarom ben je niet opgehouden? Ah. Nou, omdat Wim Barry was een van de grote, enthousiaste mannen. Die zei: Jee, drie, wat je nou gedaan hebt met Kitty. Dat stuk prachtig. En wat een kritiek. En wat een mooie voorstelling. Jongen, dit moet je. Ga door. Het publiek houdt van jullie. Ga door, ga door. Ik word doodziek van jou. Nee, nee. Jij mag iedereen met de bottebijl toetakelen, hè? Als het in jou liep iedereen hier met littekens rond. Maar gewoon eerst een andere doet. Armzalige stunt. <laughs> Ik doe het voor je plezier, hè? Huh? Ja. Yeah. Ik dacht jij het leukste vindt iemand te zien afmaken. Ik dacht dat je van al het bloed opgewonden zou raken. Dat je met een heigende boezem naar me toe zou komen. Met stom lazeren. Jij bent zo zat als haar. Jij mag hier de hele avond op die bank zitten. Mij kapot maken, mij vernederen. Terwijl het drank zo wat uit je oren loopt. Dat mag ja, dat kan. Dat kun jij best hebben. Ik kan het niet hebben. Jij kunt het wel hebben. Daarom ben je met me getrouwd. Dit is een leugen hè? een misselijke leugen. Weet je dat nou nog niet, George? Jezus, Magda. Ik heb een lamme arm van al het slaan. Je bent gek. 23 jaar lang. Zo'n slagen, waanzin. Ik heb me mijn leven anders voorgesteld, hè? Nou, ik dacht dat jij jezelf kent. Nou, ik, ik, ik ken je mezelf. Magda, je bent ziek. Ziek? Jij bent ziek, ja. Ik zal jou eens laten zien wie de heer ziek Hou is. Hou op nu, Ziek, hè? Hou op, zeg ik. Ga niet door. Hou op en ga zitten. Oh, jij dacht ik zal je morgens leren voordat ik met jou klaar ben. O, ja, U, wil jij me met die box gepiepen, jammer? Voordat ik met jou klaar ben, zul jij de dag betreuren dat jij levend uit die auto bent gekropen. Nee, jij, jij zult de dag betreuren dat jij over onze zoon bent begonnen. Ja! Dat heb je gewaarschuwd? Jonge ik ben langzaam genoeg afgestompt. En heus niet alleen door de drank. Ik ben langzamerhand genoeg afgestompt om jou te kunnen verdragen als wij met z'n tweeën hier alleen zijn. Kijk, en toen we dus dat tweede stuk gedaan hadden... toen kwam Hans Kuls, die belde op en die zei... Dree, Jezus, wat leuk. Maar ik zou zo voldomd graag willen... dat je het volgend jaar het hemelbed deed van Jan de toch? Want die wordt 60 jaar. Zou je dat willen doen met Kitty in de Schouwburg in Amsterdam? Daar zorg ik voor. Dan wordt het dus een grote happening voor Jan de toch? Kijk, zo rol je van het een. Ja. En dan heb je ineens een zaak ja. die loopt. Voor de rol van George in Wie is bang voor Virginia Woolf... kreeg André van den Heuvel de Louis Dorch. Na 18 jaar met veel succes hun eigen gezelschap te hebben geleid... besloten André van den Heuvel en Kitty Jansen te stoppen. Bovendien kreeg Van den Heuvel een aanbieding bij het Nationaal Toneel... door Hans Croisset. Je, je had het allemaal gezien. Je wist precies uh, wat een spijker in het decor kostte... Je kende het toneel van boven, van achter, van onder en naar boven. Alle risico's, alle ellende die je ermee te maken hebt. Alle verantwoordelijkheden, alle tegenwerking die je had. En soms mee. Maar het belangrijkste was dat er uh, overal kwamen er hele kleine groepjes van die ad-hoc productietjes. En uh, die gingen dan naar de schouwbedirecteuren toe en die zeiden: Wij hebben een programmaatje. Oh, zei die schouwbendirecteur dan? Nou, wat leuk. Uh, ja, oh god, wie zit er erin? Die en die en die en die. Nou, dat waren onbekende mensen met één bekende, of weet ik veel wat. En die verkochten dat dan voor uh, 1100 gulden. Soms ook voor 900 gulden. En dan zei die schouwbendirecteur: Nou, dan kun je me hebben, want 900 gulden is dus schouw op te brengen. Of 1000 gulden voor zo'n schouwbendirecteur. Ja. 1500 gulden, ga je gang maar. En zo had hij en als wij Weiden kwamen met onze aanbieding. Dan zei hij: Ik zit vol. Had hij. Want als die schoonmaakdirecteur maar vol zat... dan had hij zijn programma klaar voor het hele jaar. Ja. Maar wij kwamen dan soms met een idee dat je dacht... Uh, ja, dat moet hij toch nog wel nemen of zo. Maar dat, dat, dat kon dan niet nee. meer. Dus uh, eigenlijk... Uh, je zag door de bomen het bos niet meer. Nee. En dan moet je wegwezen. Toen dacht, nu moeten we er voor meer ophouden. Trouwens, we hadden ook geen zin meer eigenlijk. Nou, ja, als je het 18 jaar nou, doet. Dan nou, heb me, je geen... Nee, precies. En je krijgt die mooie aanbiedingen natuurlijk bij het Nationaal Toneel. Ja, maar afgezien daarvan, ook al was hij niet gekomen, was ik er toch mee opgehouden. Ja, ja. Want het was, uh, het, het was gewoon niet leuk meer om het te doen. Als je, uh, kijk, zo'n voorstelling moet je toch honderd keer verkopen, weer uitkomen. Ja. En als je al die risico's daar al die moeite voor doet... Nee, dat doe je niet. Nee, dat doe je niet. En ik dacht, uh, trouwens, we dachten het alle twee. <laughs> horen, we zien wel wat er komt. Ja. Uh, we zien wel wat er komt, uh, zei André van der Heuvel net. Jij was destijds artistiek leider van het Nationaal Toneel. En jij hebt hem toen uitgenodigd om een rol te komen spelen bij jullie gezelschap. Ja. Uh, ja, we hadden hem hard nodig. Uh, een acteur van dat kaliber. En uh, een gezelschap in Den Haag moet het altijd hebben van hele sterke acteurs... waar het publiek van kan houden. En André was, is een geliefd acteur... En uh, dat hij een hele tijd, laten we zeggen, een beetje uit het zicht van het uh, gesubsidieerde toneel is geweest... wil niet zeggen dat daardoor zijn acteurschap uh, beïnvloed zou zijn. Het is een fantastisch acteur en uh, ik had stel prachtige rollen voor hem. Welke niet... waar je dan? Nou, dat was een van de hoofdrollen in De Bezoekers van Boto Strauss. Uh, Potso in uh, Wachten op Godot. Hij heeft in Frans Marijnen ook een kleine rol in de revisor gespeeld. In het tweede jaar al. En uh, hij heeft King Lear gespeeld. Hij heeft bij ons vrij veel... Hij heeft een Louis D'Or gekregen voor professor Schuster in uh, Heldenplaats onder regie van Leonard Frank. Dus het, hij heeft bij ons ongelooflijk veel gedaan. En nam een hele zware plek in... die, uh, ja, die ik van, uh, van harte voor hem regelde. Ik moet niet vergeten... Uh, in het eerste jaar van het Nationaal Toneel verloren we Guido de Moor. Een pijler natuurlijk van een gezelschap waarop het gezelschap gebouwd was. En uh, los van het feit dat, uh, ja, dat je een van je beste vrienden bent kwijtgeraakt... was ik ook ja. gewoon in mijn werk een, een, een fundament kwijtgeraakt. En ik raakte bij wijze van spreken op die manier wat het bouw van een troep betreft opdrift. En ik had dus een oersterk acteur nodig. En hoe reageerde hij erop toen jij hem vroeg? Uh, ja, uh, heel enthousiast. Ik, ik, ik had het idee dat hij verbaasd was. Dat ik aan hem gedacht mm. had. Maar uh, ja, het, dat, dat, dat, dat, dat is een hem sierende bescheidenheid. Maar het is nogal vanzelfsprekend dat je aan iemand, zo iemand als hij denkt. En, uh, Zelf reageerde hij nogal... Uh... Uh, uh, verbaasd over het feit dat men zo goed op hem reageerde omdat hij zo lang in de vrije sector had gezeten met zijn eigen gezelschap dus. Ja, dat is uh, ja heel verbaasd. Iedereen reageert natuurlijk goed op een goed acteur. Ja. En uh, hij, hij, hij paste zich naadloos aan in dat gezelschap. En uh, ja, hij is ook een heel collegiaal acteur. Het is ook heel prettig met hem repeteren. Het is heel prettig daarna met hem te spelen. Ik heb samen met hem in Lier gezeten. Want het is samen een hele grote scène. En uh, ja, uh, hij vertegenwoordigde uh, in zich... en combineerde in zich dat, dat onverwoestbare vakmanschap dat hij heeft opgedaan op de toneelschool in de vijftiger jaren... en bij al die grote gezelschappen, die grote rollen die hij gespeeld heeft... dat zware repertoire wat hij altijd op zijn nek heeft genomen. En gewoon het feit dat hij uh, op een hele moderne manier doorleeft. En dat is natuurlijk de mooiste combinatie voor een acteur... dat hij zich laat uitdagen elke keer iets nieuws. Want het was... Uh, zoals die reageren op zo'n stuk uh, als Boto Strauss, wat toch tenslotte een ander toneel is dan het gangbare... en waar hij dan ook nog een ouderwets acteur in moest spelen. En dat kon je, kan je alleen maar doen met een moderne inzicht. En dat deed hij weer echt fantastisch. En daarbij hebben we ontzettend veel plezier op die repetities gehad. Daar, komt weer, ja, daar kwam weer echt een, een, een, een comediant terug. Ja. En dat, dat is in, was in zo'n ensemble in een Haag heel belangrijk. Zijn het uh, comedian terug? Hè? Kun je een beetje omschrijven, zijn sterke kanten of uh, zijn, zijn type acteurschap? Nou, het is, een, het is een acteur die in de wieg was gelegd voor het, voor het zware uh, dramatische werk. Uh, voor, hij heeft de geesbrecht gespeeld. Hij heeft allemaal van die zware rollen gespeeld. En uh, ja, ik, heb, ik herinner me ook nog heel erg goed uh, in uh, Ombanya. die Astrof speelde, dat is ik ook nooit vergeten, fluitend met een sigaret. En uh, zijn type acteurschap dat was een, een, dat had een grote range. Dat was inderdaad dat hij uh, in comedies kon spelen. Ja. En uitstekend ook uh, ja, mensen uh, uh, mee kon slepen. En, en aan de andere kant kon hij ook voortreffelijk Virginia Woolf spelen. En was hij een, een, een prachtige potzo in dat, dat, dat, dat, uh, die voorstelling van Frans Marijnen. En, uh, hij heeft het vaak over ambachtelijk uh, ja. acteren. Dat ja. is een heel erg uh, stokpaardje ja. van hem. Ja. ja, en als je dan zou doorvragen: wat is nou ambachtelijk am acteren?, dan kom je er toch niet uit. Maar er uh, ja, zijn onze generatie, al is die dan wat ouder dan ik. die zijn toch grootgebracht met een heleboel grote voorbeelden. Uh, die ouder waren er weer dan wij. En uh, waar je het vak van afkeek uh, in een heel ander bestel zo uh, zat heel anders in elkaar dan nu. En uh, ja, daar, daar, daar waren, werden er uh, specifieke dingen van acteurs geëist. Uh, die met, uh, met lopen gaan, staan, bewegen... Uh, praten Te maken hebben waarvan ik nu wel eens de indruk heb, en ik neem aan dat hij dat dan ook heeft als hij het over ambachtelijk acteren heeft, dat daar op een enkele toneelschool wel eens voorste hand mee wordt gelicht. En dan komen er niet minder talentvolle mensen die school af. Dat zeg ik niet. Alleen ze hebben een paar jaar langer nodig dan wij vroeger om je plek te vinden, omdat ze dan ineens met een harde klap tegen de muur van de praktijk oplopen. Al hebben ze nog zo vaak stages gedaan. Op het moment dat je merkt dat je opleiding eh, tekort is geschoten... zou je dat zelf moeten doen. En... Eh... Ja, dat, dat eist natuurlijk ook iets meer slachtoffers dan vroeger. Iets meer mensen die er dan uitstappen... die misschien wel de power hebben, maar dan toch te veel achterlopen. En André is in die zin, in positieve zin van die oude stempel... dat hij precies weet wat er geëist wordt... om jezelf zichtbaar en verstaanbaar te maken. Je kan een leuke persoonlijkheid hebben... op het moment dat je die niet in werking kunt stellen. Dat je niet je, je lichaam als een zendapparaat kan gebruiken... om een zaal te bespelen... Ja, dan krijg je, als je dat niet kan, krijg je een moeilijke tijd. En uh, er zijn een paar facetten die eeuwig zijn... vanaf de Grieken tot waarschijnlijk in het jaar 3000. Dat is dat iemand die gaat op een podium staan en die gaat wat zeggen... maar dan moet je zichtbaar zijn. En daar zijn een paar gegevens voor nodig. En die, kan, die noemt André ambachtelijk. En die, uh, ja, dat noem ik basisvoorwaarden. En uh, hoe je dan met je ambacht omgaat, dat moet iedereen zelf weten. Je inderdaad uh, vaak over uh, slechte uitspraak. Het uh, uh, ambachtelijke is er niet meer zo bij. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik denk dat het gewoon een teken destijds is. Hè? Mm -hmm. Het ambachtelijke. Dat staat heel hoog in jouw fan. Uh, ja, maar het ambachtelijke was, was bij ons ook nodig. Uh, Waar, waar, waar ik, waar ik, waar ik, waar ik bezwaar tegen heb op het ogenblik is dat de techniek aan het, aan, aan het toneel... behoorlijk de overhand krijgt, vind ik. De technische kant, ook de decorbouwer... die komt maakt met zo'n vernuftige dingen, met zo'n geweldige belichtingen... met zo'n noem maar op, dat de toneelspeler die aan het spelen is... Ja, die moeten aandacht krijgen. Bij Shakespeare had men alleen het bochtje en er stond het op: dit bos. Dat voor het publiek, aandacht, deze scène speelt in het bos. Maar verder werd er alleen maar gelet op de acteurs. Er was niets wat afleidde. Niets. En nu zie je hele schilderijen. Je ziet een techniek waar je gek van wordt. En dat je denkt: waar is die toneelspeler? Die staat daarvoor dan wel te spelen, of daarin. Maar het, het accent. Je moet ook. Ja, ik. Je moet toch kijken naar die speler. Die speler vind ik absoluut primair. Ja, dat dat, gaat dat is erg omgeslagen. Hè, ja, de laatste jaren. Regisseurdeel, het, het, het de is, de decor, het licht. Ja, uh, ja. ja. prachtig. Uh, ja. Allemaal prachtig, prachtig, prachtig. Maar ik vind in verhouding zou ik het mooier vinden als die acteur weer naar voren kwam. En dat, er, dat je zag dat de mensen zien wat die mensen aan het spelen zijn tot in de kleinste details toe. Dat, dat, dat vind ik boeiend. Dat heb je ook in je laatste regie nagestreefd. Ja, uh, ja, maar er is ook een stuk wat, dus, uh, wat zich daarvoor leent. Ook. Ja. Wat alleen maar met spelen moet gebeuren. Het stuk kun je gewoon en rond. Ik heb ook gezegd tegen jongens, we kunnen het stuk en rond spelen. We hebben geen decor nodig. We gaan, in een cirkel kunnen ze om ons heen gaan zitten. We maken zelfs een ronde, ovale tafel. Daar gaan we omheen zitten en we gaan spelen niets hebben we nodig, niets. Alleen jullie. En dat met zo'n stuk kan je dat doen. En dat had een reuze succes. Ja, ja, De twaalf ja. verzworenen bij het ja. Noord-Nederlands toneel. Je moet van acteurs houden. Van acteurs en actrices van die moet je houden. Je moet ze het vertrouwen geven. Je moet ze inbedden in, in, in een soort veiligheid. Zodat ze dan op kunnen bloeien... en dan samen... Discussiëren komen tot hetgene wat je wil. Dat ze het denken: Hij belastert me niet, Hij heeft niks met me voor, hij... die vertrouwensbasis moet er zijn, vind ik. En dan, dan, dan, dan, dan bloeit er op een gegeven moment iets uit die acteur, uit die actrice, dat je denkt: Kijk, en dat is nou precies wat ik wil. Dat is, dat is heel belangrijk. En dan kun je zeggen: Godverdomme, wat klinkt dat nou sentimenteel, wat klinkt dat een beetje ouderlullig? Je... Nee, het is absoluut waar. Ja. Het is, want wat vraag je van iemand, van een acteur, van een actrice, hele subtiele dingen van hem, van hemzelf. Dat wil je. Waarom kies je die acteur anders? Waarom kies je die actrice anders? Juist omdat jij ze wil hebben in combinatie met die en met die, moet je ook zorgen dat zij zelf bloeien. Dat zeggen. Dat is ze nu. En nu confronteer confronteerde met die acteur en dan krijg je de mooiste scènes. Mm -hmm. Wat, wat, wat, wij, wat wij allemaal gezien hebben. Een scène met Ank van der Moer Hermes en Hermes in Elektra. Vergeet ik mijn leven niet. En dat was in de jaren 51, 52 of zoiets. Ja. Ja. Dat was ongelooflijk, zo'n scène. En da, daar was dat zin... Dan is er iets aan de gang. Daar komt een fluïdum. Daar komt een... Ja, dat kun je niet beschrijven. Kun je niet beschrijven, maar dat is er. En dat is de magie, zeggen ze dan, van het theater ja nee, het is, Ik vind het een heel mooi werk om met, met acteurs bezig te zijn. Het zijn levende mensen, maar kwetsbare mensen. En dat vind ik dus heel belangrijk, dat je daar rekening mee moet houden. Je vraagt hele subtiele dingen van ze. En ik vind dat moet je met respect moet je dat behandelen als regisseur. Ja, mooi. U hoorde André van den Heuvel in een aflevering van Een Leven Lang. Een bijdrage van de NPS, eerder uitgezonden in juni 1997. Samenstelling Loes van Toren, techniek Paul Lardenooijen en Peter Vuister. Presentatie Yvonne Scholten. Acteur en regisseur André van den Heuvel viert aanstaande maandag, dat is 4 juni, zijn 85ste verjaardag. Dit is Radio 1, u luistert naar Nachtvluchten bij Max. Vragen en opmerkingen, die kunt u aan ons kwijt via Nachtvluchten, apenstaartje, omroepmax.nl... Of u gaat naar onze site, en dat adres is nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook allerlei contactmogelijkheden. En schrijven, dat kan naar postbus 518... 1200 Alpha Mike in Hilversum. En wilt u nog eens iets nalezen of opnieuw beluisteren? Ja, dat kan ook weer via onze site nachtvluchten.fm. Daar vindt u overigens ook een prijsvraag waarmee u eh, kans maakt op een boek van Karen Spijn, getiteld De Benenwagen. Maar er staat ook een geheel nieuwe prijsvraag, en die heeft betrekking op onze gast in het laatste uur, Eddie Zoe. Nu eerst is het tijd voor een kort journaal en daarna gaan we dus verder. In het volgende uur hebben we eerst Gerard Klaassen in gesprek met Gerdy Verbeet. Ik zou zeggen, blijf er even bij en graag tot zometeen.